Nu zijn er nog 1100 arbeidsplaatsen. Het elektronica-concern kondigde in september een reorganisatie aan... waarbij wereldwijd 2200 banen worden geschrapt. Onlangs maakte Philips bekend dat in Best bij de divisie Healthcare... 150 banen verdwijnen. In een woning in Venlo is gisteravond een vrouw doodgeschoten. Over de identiteit van de vrouw wil de politie niet zeggen. Bij de zoekactie naar de schutter is onder meer een politiehelikopter ingezet.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 Volgens de politie blies een man zich buiten de moskee op... net toen moslims met hun gebed waren begonnen. De Sakharovprijs gaat dit jaar naar twee Iraanse activisten. De advocaten en filmregisseur krijgen de Europese prijs... voor de vrijheid van meningsuiting voor hun strijd voor de mensenrechten. De twee activisten zitten in Iran in de gevangenis. De advocaten strijdt al jaren voor mensenrechten in Iran. De filmregisseur maakte enkele kritische documentaires over het regime... Het weer vanmiddag in het zuiden en aan de kust bewolkt en af en toe regen. In het midden en noorden van het land periode met zon en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Bladikum en Eembrugge. En verderop nog eens een keer 3 kilometer van knooppunt Hoevelaken.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 Radio Stiphout. Op de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Ja, en, en Toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van hoe lult hij zich daaruit, zo'n stilte? He? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan een, huurtafel, zo, aan een tafel gewoon met mijn vriendin. He? En ik zat de krant te lezen, het was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen: Harry zullen we een huis gaan kopen. Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan, ik zeg eens goed joh. Kijk, ik doe niet moeilijk. He? Dus ik kan. He? Dat is geen punt, He? zo ben ik gewoon. He? Maar dan zegt hij weer in, ho, wacht eens even, Harry. Krant erbij, plattegrond. Alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loep erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, zes kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. <lacht> Ah, daar wordt in delft -Zijl. helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, nou, dus, nou had die vent die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een piramogochel van een, van, een, van een huisje, zeg, was maar, dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg... Maar, en het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was drie ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. één kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga mee pleiten, He? En mijn vriendin zei opeens van... O, oh, <lacht> Kijk eens, wat een leuke perenboom! Dan mooie je voor 3 ton tegenover een peren komen, joh! Ik ben echt, echt wel, eigenlijk wel stiekem benieuwd of er nou iemand is die weet wie dit waren. Daar ben ik nog heel, heel stiekem wel benieuwd naar. Of, of iemand dit weet. Ik zeg het toch even niet. We gaan kijken of we, of we daar misschien een reactie op krijgen. Uh, iemand weet die, wie, uh, wie dit waren. Dit, dit prachtige duet. Uh, ik, zeg het, nee, ik zeg lekker niks. Ik hou gewoon even mijn mond. Eerlijk waar. Uh, we kennen allemaal natuurlijk Procol Harum, dames en heren. Die fantastische band die als eerste hit had... het prachtige liedje A White or Shade of Pale. En uh, nou, die versie die hoort u vaak genoeg op de radio. Ik heb een versie gevonden... of, nou, die heb ik niet gevonden. Die, uh, die staat op een prachtige DVD... En uh, dat is van een concert dat Prokel Herm gaf in 2006 in Denemarken, in de open lucht, notabene, met een groot symfonieorkest en groot koor. Het Deens Festival Orchestra en, uh, or, en orkest en, en, en koor, natuurlijk. Uh, Prokel Herm, ja, allemaal nieuwe mensen natuurlijk, alleen Gary Brooker was, is het originele lid, maar het heet nog steeds Prokel Herm. Maar luister nu vooral eens naar deze fantastisch mooie versie van Whiter Shade of Pale. Het is echt ongelooflijk zo mooi als dit bewerkt is met een groot orkest. Uh, die dvd die kan ik u aanraden, Herm uh, in concert, uh, met het, met het Deens Festival, koor en orkest. Het is echt helemaal geweldig. Luister nu maar eens uh, naar deze ongelooflijke mooie versie van A White of Shade of Pale. Was being kind to of see of is dit mooi? Ik vind dit zo fantastisch. Uh, het, is, uh, het is een live concert uit 19, uh, nee, 2006, laat ik het nou goed zeggen. Uh, het staat op dvd, er is ook een cd van, maar het staat dus ook op uh, dvd. En alleen die dvd is geweldig. Het is, het, wordt, het is opgenomen in een kasteeltuin ergens in Denemarken. Bij een oud kasteeltje. Uh, ze zitten dus gewoon op het veld. Uh, ze hebben daar tafels en stoelen in gezet. Het publiek zit gewoon op rode stoeltjes. daar Midden op de, in, in, in, dat, uh, in die tuin van dat kasteel. En daar dus een, staat dus een grote bühne... en daar zit dan gewoon een groot orkest. Groot koor. Uh, en en Harum daar dus voor. Met natuurlijk als enige echte originele lid daarvan... Gary Broeker. Maar het is verbluffend... als je hoort hoe die man nog bestem is. Hoe die dit allemaal nog doet... Terwijl hij toch ook tegen de 70 loopt. En het is echt geweldig. Ik kan u dat aanbevelen. Procol Herm in concert uh, met het Danish Festival Orchestra and Choir. Dus uh, hij, ja, ik heb die cd, DVD thuis ook. En het is verbluffend als je dat echt allemaal ziet. Er staan prachtige versies op van hele bekende Procolherm-nummers... maar allemaal zijn ze herschreven uh, of uh, geherarrangeerd, moet je eigenlijk zeggen. Uh, ik noem bijvoorbeeld A Salty Dog, Die zal ik u beslist een van de komende uitzendingen nog eens laten horen. Want die is, dat is helemaal fantastisch, uh, Homburg staat er onder andere op, Conquistador, uh, wat ze alles ooit een keer met een uh, orkest gedaan hebben, maar met deze klinkt nog, nog veel mooier. Dus, nou ja, ik ik kan niet anders zijn dan gewoon, ik ben daar helemaal weg van. Ik vind hem echt fantastisch. Goed. Uh, dat uh, is maar een klein stapje, natuurlijk, naar de actie die ik vandaag een beetje ontketenen ben. Om u uh, lid te laten worden van de stichting Vrienden van het Orkest. Want met zo'n orkest zou je zo'n zo project als dit dus ook kunnen uitvoeren. Want het is natuurlijk, uh, die kunnen dat gewoon. Orkest oh, ja. met Metropo dreigt dus te verdwijnen, dames en heren. Doordat allerlei subsidies worden ingetrokken. Uh, hun enige is, redding is als ze op de commerciële tour gaan. Ja, dan gaat eigenlijk een beetje het goede karakter wel verloren. Want dan moeten, ze echt, uh, nou ja, dan moeten ze bijvoorbeeld Frans Bauer gaan begeleiden. Bijvoorbeeld, <lacht> <Ik noem> die wat. <lacht> nou ja, dat doen ze ook trouwens, van het grootste gemak. Maar u kunt dus lid worden van de stichting Vrienden van het Metropolacast voor 35 euro per jaar. Dat is helemaal niet veel. Dan, uh, dan krijgt u een cd kado ook nog: uh, het Cast Live. En uh, je kunt af en toe ook, je krijgt een nieuwsbrief. en je wordt op de hoogte gehaald van concerten die ze geven, speciale projecten die ze gaan doen. En het is gewoon de, de moeite waard. Uh, nou, ik ben daar dus ook lid van en ik heb dus een prachtig cd'tje van, of, via de post gekregen... ...waar uh, erg wat Nederlandse uh, beroemde artiesten aan meedoen. Moet even het hoesje pakken. Uh, ik noem u dus eventjes wie daar aan meedoen. Het Rombly, Treintje Oosterhuis, uh, Leonie Meijer, de 3J's, uh, Jennifer Eubank, Rutje Kot. Uh, ...Paul de Munnik, uh, Giovanka, L.A. The Voices, Hint... Uh, Glennis Grace, Karim Bloemen en Lee Towers. Die zingen allemaal mee op dit prachtige liedje. Het is geschreven door John Newbank. het nummer. Uh, de, en de tekst is van Han Korenheef. Nou, geniet, luister even gezellig wat het heet. Wereldwijd Orkest. Geworden. Jouw lege handen zwijgen bij gebrek aan een verhaal. Je ogen zien ik meer hoe je het band zou kunnen krijgen. Ze spreken nog altijd, maar in een onbekende taal. Je blijft steeds vaker stil, het angst om niemand te bereiken. Je zou wel willen schreeuwen, maar het bindt je nog. En je schijnt je van, van de daken, daken want je stem dringt toch niet door. Dat is fantastisch. Uh, die hele groep artiesten die samen met dat ongelofelijke goede metropoolorkest uh, deze prachtige plaat gemaakt hebben. Uh, Wereldorkest heet het. Geschreven door uh, John Newbank. En uh, de tekst van Han Koren, even. Dat zijn uh, de mensen die natuurlijk normaal ook veel tekstmateriaal en composities uh, leveren voor Marco Borzato En het valt me eigenlijk een beetje tegen dat hij er niet bij zit. Ja, vind, dat vind ik wel. Valt een beetje tegen dat hem dat hij dat, dat, dat ook niet steunt. Dat, dat, dat moet je steunen, dat, dit soort dingen. Vind ik dus. Dan. Uh, word, lid van, word gewoon lid van die stichting uh, Vrienden van het Metropool Orkest. Dat kost slechts 35 euro per jaar. En het is de moeite waard. En als iedereen dat doet, dan kunnen we dat orkest misschien wel in stand houden. Het gaat om uh, MetroFriends.nl. Zo heet de, de website. www.MetroFriends.nl En daar kunt u lid worden van dit prachtige orkest. En nu Paul McCartney. Onze zijn laatste cd, Kisses from the Bottom. En dit vind ik zo mooi liedje. Het komt uit Hans-Christian Andersen. En het is ook eens gezongen door Danny Kay. ja. Paul heeft het ook even mooi gedaan. The Inchworm. Inchworm, inchworm, measuring the... Marigolds, you and your arithmetic. You probably go far inch one, inch one, measuring the marigolds. Could it be you stop and see how beautiful they are? Two are four, four and four are eight, eight and eight are sixteen, sixteen and sixteen are thirty-two. Inchworm, inchworm, measuring the marigolds, you and your arithmetic please. and see how beautiful they are. Ensure, Ensure, measuring the marigolds. You and your blue Christmas cake, you probably go far. Prachtig, Paul McCartney van zijn laatste cd uh, Kisses on the Bottom. Ik heb ooit eens in Radio 2 uh, dj horen zeggen van uh, slaapverwekkende cd. Nou, sorry meneer Dekker, maar dan heeft u geen verstand van muziek. Sorry, um, ja. dat moest ik toch even kwijt. Uh, Oké, okay. uh, we gaan even naar het weer. Ja, we gaan even naar het weer. Het weer in Zandvoort. Ja, het weerbericht voor vandaag en voor het komend weekend. Het is vandaag uh, nou, redelijk zonnig. Af en toe uh, komen er wat wolkenvelden over. De wind is matig kracht 4 uit het noorden... en de temperatuur wordt maximaal zo'n 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af... en er is een kleine kans op een bui. De wind is noord, kracht 4... en de temperatuur wordt maximaal 10 Zondag lijkt een dag voor binnenactiviteiten te worden. Er is kans op veel regen en de wind draait naar het zuidwesten. Kracht 4 en het wordt ongeveer 10 graden. En uh, daar heb ik aansluitend nog wat agendapuntjes voor u. Zaterdagavond doet de gemeente weer mee aan de nacht van de nacht. En uh, veel openbare verlichting uh, brandt dan niet. Er zijn ook een aantal restaurants die meedoen uh, aan dit uh, event en uh, die bieden candlelight dinners aan. Heel romantisch, leuk. En dat is om de natuurlijke staat van de duisternis te benadrukken die nodig is voor een gezond bioritme voor zowel mens als dier. Kijk, weer mijn zaklamp meegenomen? Nou, gezellig weer hoor. Je kan ook op de tast, hè? Ik heb ja. nog een paar puntjes trouwens. Ja, eh, goed nou, want ik heb toch zo mooie muziek. Nou ja, vooral. hallo. Uh, in het museum is uh, in het kader van het museumpodium een optreden van hoboist Paloma de Beer. En dat begint om drie uur. Bij watersportvereniging Zandvoort tussen negen en vijf uur s middags wordt aanstaande zaterdag het Nederlands kampioenschap Goalsurfen gehouden. En uh, zaterdag vanaf 5 uur de finale van het Open Nederlands Kampioenschap. garnalenpellen in feestal? Café Oostee. En uh, kom op tijd wat vol is vol. En uh, de deur gaat open om 4 uur. En wanneer gaat u meer dicht? <laughs> Besluitingstijd denk ik. En uh, zondag is het rondje Dorp. Maar daar gaan we het na de muziek over hebben. Ruud? I'd like to introduce to you my favorite singer in the world. And I'm totally serious. Ooh. Is she there? Miss <laughs> Bonnie Ray.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 Think that they don't mean much anymore. Fine times have gone, left my home, and the friends who once cared just walk out. Try. Come back. There's only myself to blame But I'd give anything To see you again Yes, I would give Anything To see Ja, oh, wat mooi is het hè? Geweldig. Het is Bonnie Raid samen met Dave Crosby en Graham Nash, dames en heren. Een concert dat uh, een paar jaar geleden plaatsvond in New York. 30 jaar, het was 2009 dat dit, uh, dit, dit gebeurde. En het was eigenlijk min en meer dezelfde mensen die ook uh, toen de tijd hebben meegedaan aan het No Nukes-concert. Uh, een concert wat veel artiesten hadden georganiseerd in 1979 voor de verspreiding van kernenergie. Maar dat, uh, ik weet niet of dit ook daar het doel van was. Dat nee, een, dat uh, was een reunie-concert. Het was een reunie-concert, ja. Nou, was een reunie-concert. Ja, oké. Okay. Goed. Um, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan even naar onze razende reporter uh, Joop Van Nes, dames en heren. Want we hebben het straks al even genoemd. Uh, het is natuurlijk uh, zondag, is het rondje dorp. Ik, uh, als ik het weer zo geloof, kunnen ze beter me binnen blijven, geloven. Maar, uh, <laughs> want het schijnt nog niet zo best weer te worden. Maar goed, uh, Joop? Ja, Ruud, wat Was me. je daar, knul? Ja, oh, hoe gaat het nou? Midden. Wat zegt je Ruud? Ik zeg, hoe gaat het met je? Ja, redelijk wel. Okay. Ja, ik ben lekker aan het werk, dus dat is altijd goed, hè? Ja, ja. zit je tenminste niet in niks. Hè. Nee, dat is waar. Hey, jullie weten niet wat het rondje dorp is, hè? Alstuban. Nee, dat weten ja, dat wij niet. Dat maar... willen niet. Wij zijn geen antwoorders, dus dat weten wij nee, niet. Nee, Dus Dit dus nee. gebeurt in BVijk niet. Nou, het is niet nee. jongens, echt niet. Het gebeurt wel meer in Den Londen. Het is de bedoeling dat uh, uh, er doen een x-aantal uh, uh, horeca gelegenheden mee, cafés in dit geval allemaal, hm. er zijn er tien dit keer. En die maken allemaal een ploeg. En op, in totaal zijn er dus tien ploegen en het doen dit keer 170 deelnemers mee. Hallo. En het is de bedoeling dat je vanuit je eigen kroeg... een bepaalde route gaat volgen langs die andere cafés. En in ieder café moet je een opdracht uitvoeren. Ja. Dat kan van alles en nog wat zijn. Twee jaar geleden had ik bijvoorbeeld uh, um, even kijken, dat was de Klikspan. Die had uh, zo'n zo koe die heel raar gaat bewegen, weet je wel, op een gegeven moment. Die hadden ze staan... Maar je kan ook, zoals bij Kees van der Lamstraal, had hij een, een baan gemaakt. En daar komt dan een ei uit. En dan moest je proberen een ei stuk te slaan. Met een hamer. Nou, dat is van alles en nog wat. Um, uh, Behind the Beach uh, bij Grantel had ook een, op een gegeven moment een hele rare fiets. En daar moest je mee gaan fietsen. Nou, dat soort dingen. Maar ook, um, heb je dat wel eens gezien zo'n standaard hangen. Dan, uh, dan uh, wat stokken aan. En iemand die drukt dan op een knop en dan komt die stokken naar beneden. Dan moet je dat zien te vangen. Nou, dan, moet je dus allemaal, dan krijg je punten voor. En je hebt een stempelkaart. En als je al die kroegen langs bent geweest... dan heb je natuurlijk ook al wat behoorlijke snij in je neus. <laughs> Ik ben eigenlijk nog terug. terug. <laughs> het, is, het is begonnen, Ruud. Heel leuk. Onze grote vriend Ron Brouwer, die begon ermee. Uh, het is de bedoeling dat je dus dan over een keertje in een andere kroegen terecht gaat komen. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. En dat is hartstikke gezellig, heel erg leuk. Uh, de, uh, iedere ploeg heeft zijn eigen t-shirt, eigen kleur t-shirt. Wordt door de organisatie geregeld. En die zijn dus heel duidelijk herkenbaar door het dorp heen. We hebben een jaar gehad, we was het schitterend mooi weer en de mensen wisten niet wat ze zagen. Maar er stond er ook een kop van jutt bij, bijvoorbeeld vol met mensen te kijken. Uh, sp uh, Spijken slaan in een grote houtblok. Dat uh, ja. was geweldig. Echt heel erg leuk. En vorig jaar, dat vond ik eigenlijk het allerleukste nog, dat was José van het Wapen. Die had uh, tien foto's laten maken van uh, hele, heel bepaalde gebouwen binnen Zandvoort. En hij had zo'n hele grote zandpak voor de deur staan. Je moest een foto trekken en het gebouw wat op die foto stond, moest je van zand gaan maken. Ontzettend origineel natuurlijk. Wat er dit jaar gaat gebeuren, ik heb geen flauw idee. De kroegen, die zijn, het uh, uh, begint om uh, drie uur. Uh, de, de ploegen krijgen in iedere kroeg ook een hapje aangeboden. En het is dus natuurlijk ook de bedoeling dat je dan ook nog eventjes een beetje je keel smeert. Nou, dat is het, uh, het hele setup van het rondje dorp. Ja. Uh, misschien is het wel mooi voor jou omdat het ook een Beverwijk een keer gaat doen, Ruud. Nou, ik denk dat het uh, is <lacht> <lacht> wat dat betreft iets anders in elkaar zitten dan wijkers. We zijn toch een stuk actiever, hè? <lacht> ik uh, denk dat het in Beverwijk niet gaat werken. Nee, oké, uh, oké. Okay, okay. het, het, het zou inderdaad een leuk idee zijn. Het is een heel leuk uh, gegeven in ja. Ja, uh, je kan alleen nu niet meer uh, deelnemen, maar het is hartstikke leuk om die ploegen te volgen en dan ja. al die kroegen te kijken wat ze moeten doen natuurlijk. Ja, best wel leuk. Maar ja, het weer schijnt niet al te best te worden zondag, dus... Uh, ik weet het niet, ik heb geen ge dat het koud is. Ja, en, uh, en het schijnt ook te gaan regenen, maar goed, ja. dat weet je toch niet, want ze kunnen het weer nog niet eens een uur van tevoren behoorlijk voorspellen, nee. dus laat het aan uh, drie dagen van tevoren. Afsluister, is weer vrouw geworden? Die weet het toch wel? Ja, nou <laughs> ja, ja. Nou ja, ja. de voorspellingen uh, geven dus uh, een hoop regen voor zondag. Maar ja, oh, dat nee, kan ja. zo weer veranderen. ja, weet je, ja, dat voorspelt voorspe ja. naar aanleiding van de extra ogen. En ik bedoel, kijk, die regen. En uh, als die extra ogen zondag weg zijn, dan, uh, dan uh, regent het niet natuurlijk. Extra ja, ogen, maar. hallo. Uh, die, <laughs> die heb ik niet. Ik is, is het voorschijn gaat over de ja. laatste zijn. Het okay. is dus zondagmiddag uh, vanaf uh, drie uur uh, rondje dorp. En het duurt meestal zo tot een uur van half, zes, zes, uur en dan iedereen in zijn eigen kroeg weer terug. Oké. Okay. Nou, uh, gezellig, Joop. En misschien... Ja, en ik heb voorspeld. Tegen kwart voor twee weten jullie wat Rondje Dorp is. Nou, dat is het bijna. Dus ja. jullie weten nu wat Rondje Dorp is. Jullie weten nu ja. wat Rondje Dorp is. Joop, hartstikke bedankt weer voor uh, voor, uh, voor, uh, voor je bericht. Deze bijdrage, okay. ja. ja. En okay. jullie nog een prettige uitzending verder. Ja, gaat lukken. gaat lukken. Gaat lukken. Dag, Joop. Dag, Joop. Dag, Joop. Dag, wat in al was Het hun allernieuwste single en hij is al lekker binnengekomen in de officiële top 40. Daar staat hij al in, dus ik hoop dat hij bij de Euro Breakdown er ook een beetje in komt natuurlijk. Vanmiddag van 3 tot 5 bij ZFM natuurlijk met George van Dam de Euro Breakdown. En ik ben benieuwd hoe hij er weer uit gaat zien deze week. Um, Rolling Stones is doom en gloom. En gisteren was het een speciale dag voor een aantal mensen. Want onaangekondigd gaven de Stones op een geheime locatie ineens een concert gisteren in Londen. En er konden maar een beperkt aantal mensen bij zich. Ik ben benieuwd hoe dat geweest is. Dat uh, was wel even duidelijk. Maar ze gaan dat geloof ik nog meer doen. Er gaan nog weer een paar Stones concerten aankomen. Dus uh, nou ja, hou het maar in de gaten. Via internet of wat dan ook. It's Carol Emerald. Back it up. ja, De lunch voor ons is bijna om, maar mocht u van plan zijn om nog te gaan lunchen en mocht u vooral van plan zijn om nog een eitje te tikken, luister dan even naar dit liedje.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 Het is alweer tijd. Zitten ja, zit er weer op. Ja, het zit er weer op. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Bedankt uh, aan Joop weer voor alle informatie. En we zien elkaar maandag weer bij een nieuwe Zandvoort Lunch. Doei. Zeker weten. Prettig weekend. Fijn weekend. Tot maandag.